Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. John's gebouw van Voerendaal in Zuid-Limburg heeft een grote brand gewoed. Het historische pand uit 1913 is flink beschadigd. Het treinverkeer tussen Heerlen en Valkenburg werd vanwege de brand stilgelegd. In het Rijksmonument zaten onder andere de VVV en een reisbureau. De bovenverdieping werd bewoond, de drie bewoners konden op tijd wegkomen. Vrijdag was er al brand in een schuur bij het station in Voerendaal.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 Het weer, vannacht in het hele land regent, koelt af naar een graad of vijf. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS short. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Le merrily, the door of the hamlet, him, hajanito, the hamlet, the loy No, you are going to hear, Eloy, the medu, on in Hamar. No, you are going to Gooi! har va hamle itim totem lamas merot vergito tu har totem lamas lo hoye sa doy medu od mil lo hoye sa doy lo medu od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 En dat, dat de Heer je helpt. En ik heb wel eens meegemaakt: van toen, toen wou ik s'avonds geen boterhammetjes meer eten. Dat ik op een gegeven moment mezelf, toen ging s'avonds, deed ik de koelkast open. En ik zwaaide hem zo weer dicht. Ik dacht, wat gebeurt er nou? Van, van, van ik was veranderd. Van of die, dat dichtzwaaien van dat Godje echt dan gaat helpen. En ja, maar het is dus begonnen, zoals ik zei, dat ik dat woord kreeg over liefhebben. En dat je dan. En dat ik door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 dat is een, uh, een uh, Pinkster gemeente, maar Baptiste gemeente uh, die hebben dat ook. Is dat je van als je echt Jezus hebt aangenomen, dan ga je met Hem leven en dan ga je Hem volgen. En ja, een van de dingen die daar daarbij horen, dat, was, dat zie je dan ook uh, in het uh, nieuwe Testament bij het begin van degene die geloofden, die werden gedoopt.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 Ons nummer is 06 40 23 6673. Ik herhaal voor een afspraak: belt u 06 40 23 6673. Hartelijk welkom. Als Huis van Gebed Zandvoort organiseren wij op vrijdagavond 13 april een genezingdienst. Samen met de evangelist Jan Seilstra van de Levenstroom U bent op die vrijdagavond ook van harte welkom om te komen.